blood that we draw near to you we can save from the depths of us better is one day in your courts than a thousand days elsewhere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 Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Oekraïnse minister van Justitie dreigt dat de noodtoestand wordt uitgeroepen. De demonstranten hebben afgelopen nacht haar ministerie bezet. is dus het tweede overheidsgebouw in Kiev dat werd ingenomen. Als inderdaad de noodtoestand wordt uitgeroepen... zullen militairen zich naar verwachting afzijdig houden. De minister van Defensie zei gisteren dat het leger... in het conflict tussen president Yanukovych en de oppositie neutraal is. 31 Nederlandse wetenschappers krijgen een speciale beurs om met een eigen onderzoeksgroep vijf jaar lang onderzoek te doen. Ze krijgen ieder anderhalf miljoen euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Er waren 202 aanvragen, daarvan zijn er dus 31 gehonoreerd. Het gaat om onderzoek naar onder meer water op de maan, privacybescherming en de gevolgen van doorwerken tot op steeds hogere leeftijd. In Rotterdam is de rechtszaak bezig over de examenfraude op de Ibben-Galdun-school. Elf verdachten staan terecht voor inbraak en diefstal van 27 eindexamens. Het zijn negen jongens en twee meisjes, onder wie twee minderjarigen. De rechtszaak over de grootste examenfraude in de Nederlandse geschiedenis gaat vijf dagen duren. Vandaag komen de eerste drie verdachten voor de rechter. Prinses Laurentien gaat zich inzetten voor analfabeten in heel Europa. Ze wil ervoor zorgen dat mensen bij bibliotheken kunnen leren lezen en schrijven. Dat is een project dat wordt gesteund door computermiljardair Bill Gates. Prinses Laurentien was tot vandaag voorzitter van de Nederlandse stichting Lezen en Schrijven. Opnieuw is een zogenoemde Marlboro Man overleden aan een rookgerelateerde ziekte. Acteur Eric Lawson speelde tussen 1978 en 1981 de ruige cowboy... in de reclames van het sigarettenmerk. Hij overleed aan de gevolgen van de longziekte COPD. Hij was 72. Lawson rookte sinds zijn 14e. Hij is al de derde Marlboro Man die overlijdt aan een longziekte. Het weer, van tijd tot tijd zon, maar ook een bui. Vanuit het zuidwesten meer bewolking en meer buien. Soms met natte sneeuw en hagel. Het wordt drie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 programma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. maandag. maandag. Het was net kermis in de hel. Ja. Wat we aankwamen lopen hier was het kermis in de hel. Want de zon scheen een beetje en het regende ook. Ja. Mij vroeger altijd geleerd dat het dan kermis in de hel was. Goedemiddag. Zijn we zijn weer aan het begin van een frisse nieuwe week. Nou, fris is het zeker, moet je stellen. Ah, dat is niet erg hoor. Hoor je wakker van. Toch? Ja. Nou, we hebben weer een druk weekend achter de rug. En we gaan weer beginnen aan de, de, de laatste week van januari 2014. Ja, dat is echt zo hoor. Zaterdag is het alweer 1 februari. Time flies when you're having fun, zeggen ze dan, He? Januari er alweer op. Dat zou maar gebeuren. Oké, okay, nou, uh, wat gaan we doen vandaag? Nou, gewoon wat we altijd doen normaal, hè? Lekker plaatjes draaien, lekker de muziek uh, voor u uh, tijdens uw lunch. Mocht u al een broodje in de mond hebben, of een broodje op het bord, of wat dan ook. Of een kopje soep. Misschien wel wat anders. Misschien wel kaviaar, ha! Kan je ook. Kreeft. Kreeft kan ook. Nou, in ieder geval, mocht u iets op uw bord hebben of in uw mond, eet smakelijk dan in ieder geval. Laat ons maar proberen om, uh, om het een beetje leuk te maken.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 Een mooie plaat. All of my heart was dat. Op deze 27e de januari eh, 2014. Ja. Dat kan nog uren doorgaan zo. Will and the People. Daar gaan we het nu over hebben. Juist. Heel goed. Blijf lopen. Floating in the moonlit sky The people far below are sleeping as we fly so En het nummer, dat noemen we, dat het heet Make a Move. Oftewel, beweeg eens een keer. Ja, beweeg nou eens een keer. Zo, gaat snel vandaag, zeg? The last for dying. Miss Montreal! For say heaven, say hell! Hey. ...bewoners van de top 40 in de jaren 60. Elke plaat werd uh, toch wel bijna altijd een nummer 1 hit. Gewoon until Till the End of the Day. En uh, nou ja, we herinneren ons natuurlijk grote hits... ...als The Well Respected Man, Dedicated, Follower of Fashion. Dandy, Sunny Afternoon, Waterloo Sunset, Dead End Street. Nou, noem ze allemaal maar op jongens. Lola natuurlijk ook nog niet te vergeten. Allemaal fantastische nummers uit de jaren zestig. Wat was dat toch een mooie tijd wat de muziek betreft? Laten we eerlijk wezen. Heerlijk. Ja, dit is weer wat recenter. En uh, ja, een beetje zand voor het bloed erin natuurlijk. Nee, dat hoort zo. Alleen Clark. Oh, papa, sit down and hear my song. Oh, and if you feel like it, then please sing along. Don't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 Like me, you may have gone right. Well, I would have gone left, but sun, that's all right. I will always have your back, See, even though I don't always show the part of your mind. die Doku docu zag over Autos Redding. Ja. moet ik toch altijd weer aan Deen denk, hoor. Voor mij nog steeds een van de beste Autos Redding-vertolkers... die er zijn in Nederland. Jammer dat hij het niet meer doet. Deen, je moet weer eens in de bak, hoor. Kom op. Bot <laughs> van de dory... Ja, geweldig jongens. Father and Friends. Alain Clark samen met Deen. Een grote hit voor het stel. En uh, ja, blijft gewoon een mooi nummer. Prachtig. We gaan door met uh, zo meteen het weer natuurlijk. Straks uh, na de volgende plaat. Dan krijgt u van ons het weer. Ja, nou, dat is uh, koud en nat. En weet ik niet wat het allemaal meer is. Maar goed, dat gaan we zo meteen horen. Zo meteen. Het zal wel een andere wind zijn, denk ik. A wind of change ten scorpions Follow the Mosqu down to Gauki Park Listening to the wind of change. I'm Er ja, zijn twee bands onder die namen. Ja, ja, ja een Zweedse band, de Scorpions. Van, hello, ja, maar ja, uh, die, die waren in, uit de jaren 60 en deze waren uit de 70e. Zijn iets later. Dwarsde doorheen. Hè. Ja, Tworsten doorheen. Erg, uh, hè? Niet te geloven. Ik wou dus zeggen, ja, toen de tijd een Zweedse band, dat was in de jaren 60 van. Hello Josephine en zo. En Louise en zo hadden ze. Maar deze band was ik wat van later. En die hadden ook een grote hit. Onder andere met Still Loving You. Dat kunt u zich waarschijnlijk ook nog wel herinneren. En dit heette Wind van Verandering. Oftewel. Zie ik het zeggen, komt er wat? Nou, er komt wel wat hoor. Ja. Al ongeheer sneeuw. Ja. Dus, nou, uh, vertel het een maar. Eén ellende. Kom nou, maar met je onheilsboodschap. Ja, nou, vanochtend vielen er met name in de noordwestelijke helft van het land enkele buien. En uh, dat kan de rest van de dag ook uh, voorkomen. En daarbij kan hagel, onweer en natte sneeuw voorkomen. Tussendoor schijnt wel geregeld de zon. In het noordoosten van het land kan het nog plaatselijk glad zijn. Door sneeuwreizen, resten of opvriezing van natte weggedeelten. De gladheid verdwijnt in de loop van de dag. Oh. Van het zuidwesten uit neemt de bewolking geleidelijk toe... en in de middag trekt er een gebied met buien... van zuidwest naar noordoost over het land. Lekker hè? Ja, ik kan het ook niet beter. Bij deze buien kan soms ook natte sneeuw voorkomen. Ja. Met name in het noordoosten van het land... kan een neerslag in de avond overgaan in sneeuw. Ja. De middagtemperatuur ligt voor rond de 5 graden en uh, de wind is matig aan zee, vrij krachtig... en komt uit het zuidwesten en draait in de loop van de dag naar zuid. Zo. Komende nacht is het wisselend bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het kwik daalt naar een graad of twee en uh, met name weer in het noordoosten van het land... kan de temperatuur nog dicht bij het vriespunt komen en uh, daarbij kan het opnieuw plaatselijk glad worden... Er staat een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind... en morgen is het vooral in het westen van het land bewolkt... en kan er af en toe regen vallen. Elders is het droog en schijnt geregeld de zon. Kan verhuizen. Ja, de middagtemperatuur ligt rond 5 graden. De zuidoostenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig. En de vooruitzichten, nou, uh, het wordt wat droger en daarmee ook... Kouder. En overdag uh, zijn dat uh, temperaturen van rond het vriespunt. En het uh, lijkt erop dat de winter een kleine poging doet. Maar uh, dat duurt tot het weekend. En zoals de weerkaarten nu uh, laten zien. Uh, lopen de temperaturen dan weer op. En uh, krijgen we weer regen. Ja. Kan dat mee? ook? Ik kan het niet anders maken. Pak je koffers maar. We gaan hemigreren. Ja. ja. Ah, ze is wel lief hoor, dames en heren. Ondanks dat ze elke dag van dat slechte weer voorspelt. <laughs> Ah, toch is ze wel lief. Oh, dat gaan we even niet doen. Want dat is een hele slechte versie. Gaan we niet doen. Sorry, kom straks. Kom straks, kom straks. Echt waar. Ik beloof het u. Kom straks. Dit is niet me aan te horen. Dat gaan we niet doen. Um, we moeten wel, uh, wel uh, goede versies hebben. Niet van die kraakversies. He. Ik heb niks aan. Oké, okay, dit is Toto. En de Beatles komen zo.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 Die 82. Dat bewijst dat ze toch in de jaren 80 ook nog wel muziek konden maken. Dat is een duidelijk voorbeeld: Toto. En het nummer dat heet Afrika. I give That's all I do A love like ours could never die As long as I have you near me Bright are the stars that shine Dark is the sky Uit ja, de film A Hard Days Night. In augustus, 50 jaar oud alweer. Ja, zo'n 50 jaar geleden. Ik zag hem toevallig afgelopen zaterdag. Ik zat even op. Uh, ik zat even op Facebook te kijken, natuurlijk, doe ik wel meer. En uh, de, ja, toen, uh, toen uh, zag ik ineens. Ik ben dan lid van zo'n site op Facebook die heet Beatles Fans. En die hadden die hele film op Facebook gezet. Ik dacht, hé, hey, wat leuk. Dus ik zat er morgen gewoon. In mijn, in mijn pyjama nog, zeg maar. Uh, die film hebben gezien. Ja, dat is even leuk. Leuk wakker worden, vond ik dat. Goed, uh, Hardee's Night dus van de Beatles. En het nummer heette And I Love Her. Ja, en we gaan uh, verder met, uh, met iets heel anders. Ja, we gaan met iets heel anders doen. Dat bedoel ik. Dit is uh, fun. Dit is fun. Some nights I wish they'd just fall off But I still wake up home from Nummer. Hit dat 2012. Uh, of was het 2013? Nee, 12. 12 was wel wat ouder, dacht ik. Maar maakt niet uit. Het is een mooi nummer. En het heet Sam Nights. Dat komt van het gelijknamige album. En daar staan eigenlijk alleen maar goede stukken op. Dat is een uh, prachtige. Trouwens, ik moet nog even de felicitaties doen aan het team van uh, CFM, hè? Ja. Want die hebben raadje-plaatje gewonnen. Ja. Zouden ze deze ook geweten hebben, denk ik. Hadden ze nu al moeten reageren. Ja. Te laat! This is my love of prayer. O, just ready. I hope it'll reach out to you, my love. This is my love of prayer. And I hope you can understand it, my love. Toch een artiest, die auto's redding. En dan te bedenken dat, dat toen ik uh, uh, voor het eerst uh, uh, solliciteerde, eigenlijk toen de tijd met, met de Soulful Blues Quality in uh, juni 67 was dat, dat zou ik nog goed herinneren. Uh, toen kreeg ik een paar platen mee en dat moest ik dan maar instuderen. Ik vond er geen reet dan. Ik vond er helemaal niks. Nee, ik was een beetje Beatles en Kings en weet ik het allemaal niet. Dat soort dingen. Ik dacht, dit is toch verschrikkelijk. Moet ik dit dan gaan spelen? Nou, oké. Okay. Maar uh, dat was gauw over hoor. Want op een gegeven moment dan uh, ga je dat spelen. En dan krijg je zo'n zanger als Dane Clark voor je neus. En uh, die zie je dat dan doen en dan... Uh, ja, dan, is, dan, ben je, dan ben je gewoon om. Dan ben je gewoon om. Daar valt niks aan te veranderen. Dan ben je gewoon om. En uh, sindsdien uh, is Otis toch wel één van mijn grote helden. Qua muziek. En Ik zag dat ik vorige week een prachtige documentaire over zijn leven. Met uh, interviews met zijn vrouw en zijn kinderen. En alle mensen die met hem, met hem samengewerkt hadden. En het was niet alleen een geweldige zanger ook, een geweldig mens. Otis Redding. En een nummer dat heette uh, uh, My Lovers Prayer. Oh ja. Deze zou ik doen. Ja, is ook een leuke plaat trouwens. Brian Ferry. Roxy Music. Blijft zo lekker nummer. Avalon. Much communication In emotion, Without conversation Or a notion take you out of nowhere When the background comes fading I focus As the picture changing Every moment And your destination You don't know Sorry hoor. Kan het meisje hoog hè? Jonge, jonge, jonge. Evelyn, wat is dat van uh, niemand minder dan uh, Brian Ferry en Roxy Music? Ik heb er ooit eens een keer een, een, een orkestband van moeten maken van die nummer van, uh, voor de Soundmix Show in de tijd.